To you as you give to me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 We zullen ondoorzichtig We parleremo zijn. di ieri, ondoorzichtig di We zullen mio domani, certo soltanto per zijn.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 Zonder jou. En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voor.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 ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is de Nederwit met het NOS Journaal. Prins Carlos Hugo van bourbon Parma... ...wordt volgende week zaterdag bijgezet in het familiegraf in Parma. De prins overleed vanochtend aan de gevolgen van kanker. Vrijdag wordt zijn lichaam opgebaard op Paleis Noordeinde in Den Haag. Maandag wordt prins Carlos Hugo naar Noord-Italië gevlogen. Daar wordt hij enkele dagen opgebaard en kan het publiek afscheid van hem nemen. De Schotse doedelzakspeler die in de Tweede Wereldoorlog geallieerde soldaten begeleidde is overleden. Het is Bill Millen die de naam Piper Bill had. Hij speelde in kilt op D-Day op het strand van Normandië voor de militairen zodat die een oriëntatiepunt hadden. Dat is ook te zien in de verfilming van D-Day, The Longest Day. Piper Bill is 88 jaar geworden. De Belgische preformateur Di Rupo gaat door met zijn opdracht. Hij was vandaag op bezoek bij Koning Albert. Sommigen hadden verwacht dat hij, vanwege het stroeve verloop van de coalitiegesprekken, zijn opdracht zou teruggeven. De komende dagen praat de koning zelf met de fractievoorzitters. Daarna gaat Di Rupo verder. Het voorarrest van Sitska H uit Nijbeets is met 90 dagen verlengd. Ze zit vast vanwege een aantal babymoorden zegt tegenover de politie bekend dat ze vier baby's, haar eigen kinderen, heeft gedood. En daar is ook DNA-bewijs voor. Over het onderzoek in de zaak Nijbeet is verder niets bekendgemaakt... ook niet over de vader of vaders van de baby's. In Duitsland is een bankrover opgepakt... nadat hij spottende mailtjes had gestuurd naar de politie. Hij pleegde twee weken geleden een overval op een bank. Daarna mailde hij de politie omdat er volgens hem niets klopte... van de gegevens die de politie over de zaak verspreidde. Ook mailde hij dat hij in Hamburg zat... Een paar uur later pakte de politie hem daarop. Dan het weer: vannacht langs de kust, kans op een bui. Morgen afwisselend zon en stapelwolken en een enkel buitje: het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS-journaal.